Morgenochtend dan is het nog regenachtig. Smiddags wordt het overal droog. Het wordt morgen 3 tot 8 graden. Na de opstanden in Egypte en Tunesië kwamen vorige week ook de mensen van Libië in opstand. Het oosten van Libië. Daar is inmiddels Gaddafi niet meer de grote leider. Hans-Jaap Melissen, correspondent van de Wereldomroep... is vanochtend gearriveerd in Benghazi, de stad in het oosten waar de opstand begon. Hans-Jaap, er is hard gevochten in Benghazi. Wat zie je daarvan? Nou, daar kun je zeker de restanten nog van zien van in brandgestoken gebouwen... Uh, je ziet toch overal hulzen liggen van uh, ook zwaarder geschud. Uh, er kwam net iemand bij mij een hele soort riem van kogels brengen. Uh, nou ja, dat is van een soort luchtafweergeschut volgens mij zelfs. En uh, ik ben net op een binnenplaats geweest bij gebouwen van uh, de politie, van een soort geheime dienst. En daar worden door burgers nu ook allemaal munitie en munitiekisten naartoe gebracht... Hele grote granaten, grote granaatwerpers. Kan zelfs iemand in de stationwagen het aan, uh, aanbrengen. En, uh, maar, en om de hoek is tegelijkertijd ook weer een demonstratie aan de gang. Van mensen die eisen natuurlijk dat Gaddafi uh, helemaal vertrekt. Niet alleen zijn uh, mensen uit Benghazi. Want zijn want, uh, gezag in Benghazi is nu helemaal weg? Ja, dat is helemaal weg. Hoewel er wel nog dus steeds berichten zijn van mensen hier. die uh, heel alert zijn. Zeker ook s'nachts op uh, elementen van het regime die nog nog. Ja, Linde zouden proberen uit te richten. Uh, ik heb dat zelf nu niet gezien. Uh, maar je kunt je voorstellen dat de mensen hier heel bang zijn ook nog na uh, alles wat zich hier heeft voorgevallen. Want uh, ik, heb, ik zie nu steeds meer foto's, ook en veel materiaal van wat hier gebeurd is. En uh, er is met, met, ja, gewoon met, met scherp gericht, met zwaar materiaal geschoten op uh, betogers, ongewapende betogers. En, en dat die berichten haalden we ook al eerder gehoord. En... Uh, ja, de, dus deze mensen hebben zwaar geleden en zijn nu heel erg blij. Het okay? was voor mij ook heel opmerkelijk dat. Zelfs, eh, ik kwam hier volgens mij als eerste internationale journalist eh, de stad binnen vanochtend na een nachtrit. En dat op sommige plekken als ik eruit stap, dan word ik met applaus ontvangen. We zijn heel ja. blij, want dit is voor hen ook een teken dat als er westerse journalisten kunnen arriveren, dat zij dus inderdaad het gebied in handen hebben. Ja. Heb, heb je veel mensen intussen gesproken vanochtend en, en verhalen daarvan gehoord? Ja, je hoort heel veel verhalen en, en die zijn niet mis. En, uh, ik heb net een soort, soort rondleiding in een half uitgebrand gebouw uh, gekregen... waar uh, ja, martelkamers zijn. Althans, je kunt niet goed meer zien wat daar heeft gestaan. En mensen uh, nou ja, weten van verdwijningen. Er zijn nog steeds mensen verdwenen ook van de afgelopen week. Uh, er is nu een soort comité dat, dat het gezag vormt. Uh, en, en dat gaat kijken naar van, ja, wie mogen hier nu... Uh,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 Een van de verhalen daarbij is dat, dat Gaddafi huurlingen uit, uit andere Afrikaanse landen heeft, uh, heeft laten invliegen, ingehuurd. Uh, heb jij daar ook wat van gehoord? Ja, daar ben ik meteen achteraan gegaan ook, omdat er, wij hoorden dat er drie huurlingen uit ja, verder zuidelijker in Afrika afkomstig uh, gevangen zouden zitten in een van de gebouwen waar ik net was. We hebben één uh, jongeman gezien, die had dus even zijn kettingen afgedaan en die... Uh, maar die wilden ze nog niet aan de pers geven om, om te interviewen, omdat hij nog in een, in een procedure zat. Ze willen ook denk ik zeker naar uh, de westerse pers toe een goede indruk maken dat er niet zomaar mensen uh, ja, geëtaleerd worden uh, uh, tegen internationale regels in. Hans-Jaap Melissen in Benghazi in Libië, dankjewel. Koning Abdullah van Saudi-Arabië belooft zijn onderdanen miljarden aan extra subsidies. Hij stelt geld beschikbaar voor de huisvesting van jongeren, voor beurzen voor een studie in het buitenland, voor meer sociale zekerheid en voor inflatiebestrijding. Dat meldt tenminste de Saoedische Staatstelevisie. Over politieke hervormingen is niks gezegd. Het gebaar van de koning lijkt bedoeld om te voorkomen dat er onrust uitbreekt zoals in andere Arabische landen. Abdullah, 86 is die inmiddels, keerde vanochtend terug in Riyad na een verblijf van maanden in het buitenland. Eerst reisde hij in november naar de Verenigde Staten... voor een operatie aan zijn rug. Daarna ging hij naar Marokko om te herstellen. Het aantal doden als gevolg van de aardbeving in Nieuw-Zeeland... is opgelopen tot 75. En de verwachting is dat dat aantal nog verder stijgt de komende uren. Met 43 Nederlanders in Nieuw-Zeeland is sinds de aardbeving nog geen contact geweest. Alarmcentrale Eurocross denkt niet dat deze Nederlanders slachtoffer zijn geworden. Daphne de Wit van de alarmcentrale. Ja, Christchurch en omgeving is een hele populaire bestemming voor backpackers. Uh, dus we zien dat er heel veel mensen melding maken en heel veel mensen nog geen contact, waar wij geen contact mee hebben gehad, jonger zijn dan 30. En uh, of ouder zijn dan 60. En uh, die categorie mensen dat die ouder is dan 60, dat zijn vooral uh, ja, mensen die op familiebezoek gaan uh, bij uh, geëmigreerde ge familieleden. 54 Nederlanders hebben intussen vanuit Nieuw-Zeeland contact opgenomen met Eurocross, dan wel uh, familie in Nederland hierbij ging het vooral om toeristen die bagage kwijt waren... of die niet verder konden reizen... omdat de luchthaven van Christchurch is gesloten. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Het bevorderen van illegale hennepteelt moet strafbaar worden. Dat staat in het wetsvoorstel van minister Opstelten. Nu kan er nauwelijks worden opgetreden tegen mensen die zelf geen wiet telen... maar die wel geld verdienen aan de hennepteelt. Opstelten wil vooral de grow shops aanpakken. Dat zijn winkels waar onder meer zaden en apparatuur voor hennepteelt worden verkocht. Een aantal growshops zou ook de inrichting van illegale kwekerijen financieren. En de minister wil ook transportbedrijven, verhuurders van loodsen en installateurs van de apparatuur voor kwekerijen aanpakken. Opstelte stelt voor mensen die illegale hennepteel bevorderen een maximale gevangenisstraf voor van drie jaar. Volgens Geert Wilders zijn Mark Rutte en Maxime Verhagen te onzichtbaar in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Michiel Breesveld in Den Haag, Michiel. Uh, opnieuw roert gedoogpartner PVV zich. Waarom, uh, waarom zegt Wilders dit? Hij maakt zich zorgen uh, over de opkomst. En uh, met name over die uh, meerderheid in de Eerste Kamer. Peilingen geven aan dat het toch een zware klus zal zijn... voor de drie partijen, VVD, CDA en PVV, om daar een meerderheid te halen. Dus getrapte verkiezingen, provinciale staten, die kiezen vervolgens de Eerste Kamer. Um, ja, En uh, Wilders noemt het wel van eminent belang... dat er een meerderheid is voor het welslagen van dit kabinet. Ja, En volgens Wilders ziet de linkse oppositie veel beter kans... om de achterban te mobiliseren, om te komen stemmen. En VVD en CDA zouden dat ook moeten doen.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 Uh, maar het moet wel een beetje, beetje peperig ergens, zou ik zeggen. Ja, want kiezers laten zich pas mobiliseren... als je er voor de volle 100 voor inzet. En het uh, irriteert Wilders al een poosje dat Rutte en Verhagen... Hm. tot op heden toch te onzichtbaar zijn geweest. Ja, uh, voor het objectief valt vast te stellen. Heeft hij een punt met zijn kritiek? Nou ja, kijk, Wilders Rutte en Verhagen... zijn inderdaad uh, niet erg prominent uh, aanwezig op de media... als, uh, als campagnevoerend, flyerend in, de, in het land... Nee, ze sturen allemaal anderen, hè? Ja, uh, inderdaad. Dus de, dat zijn dan de ja. lijsttrekkers in de Eerste Kamer. Uh, maar goed, het is wel zo dat Rutte en Verhagen natuurlijk ook wel een reden hebben... om niet zo'n heel prominente rol te spelen. Uh, Rutte voegt zich een beetje in de... Ja, de, de vader des vaderlands rol, van, hè, de rol ja. En Verhagen is niet uh, de onbetwist leider van het CDA. Kan zich in die zin dus ook weinig profileren. Maar goed, ze hebben ook afgesproken om elkaar uh, uh, ja, met rust te laten. Elkaar niet in de wielen te rijden, de goede vrede te bewaren. Ja, en Wilders heeft in die zin natuurlijk wel een punt... dat Rutte en Verhagen de kiezer dus, kiezers dus wel vragen... om vertrouwen uit te spreken in dit kabinet... maar dat dus niet komen uitleggen. Ja. Nou, we hebben zojuist hebben we Rutte gesproken... Onze verslaggever verslag komt net binnenlopen. <laughs> ik wou net vragen, ik ben benieuwd ja. of er al gereageerd is uit die hoek. Precies, en uh, die zegt, uh, Rutte zegt van ja, dit is belachelijk wat Wilders zegt. Ik ben wel zichtbaar geweest en de komende week... zal ik zeker niet van de buis te slaan zijn. Kortom, uh, Rutte die, uh, doet er alles aan om de kritiek van Wilders uh, ja, uh, terzijde te slaan. De reactie van Verhagen, daar wachten we dan nog even op. En we gaan in ieder geval de komende week... Uh, de beeldbuis en de radio in de gaten houden. Dankjewel, Michiel Breedveld in Den Haag. In Rotterdam is een gebouw van de politie vanwege rookontwikkeling ontruimd. Tientallen politiemensen staan buiten. In een naastgelegen eh, gebouw eh, ontstond brand. Eh, via de ventilatie kwam de rook eh, het pand binnen aan de veilingweg in Rotterdam. In het pand zitten ondersteunende diensten van de politie zoals het KNPD en de ME. Het is nog niet duidelijk wanneer de politiemensen binnen weer aan de slag kunnen. Vorig jaar minder asielzoekers naar Nederland gekomen. In 2010 vroegen ruim nee, 13.000 mensen asiel aan. Dat is 11% minder dan een jaar daarvoor, 2009. Bijna de helft van de asielzoekers kwam uit Somalië, uit Irak of Afghanistan, zo meldt het CBS. Het aantal asielzoekers schommelt al jaren tussen de 10.000 en 15.000. In de jaren 90 waren het er veel meer. Sport. We gaan het er weer over hebben. Vrouwenvoetbal in de Eredivisie blijft bestaan. Ook nadat vandaag bekend is geworden dat AZ en Willem II stoppen met dat vrouwenvoetbal. Voorzitter van het bestuur Stichting Eredivisie Vrouwen, uh, Clemens Ros, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, twee van de acht clubs haken af in september, hè? Uh, AZ en Willem II. Wat betekent dat voor het vrouwenvoetbal? Exit? Nee, nee, zeker niet. Nee, het is heel jammer dat deze twee clubs uh, niet verder mee gaan doen. We hebben gisteren een uitstekende vergadering gehad met alle clubs uh, die betrokken zijn... En daar is weer een heel ambitieus programma neergelegd voor het komende seizoen. Nou ja, van acht naar zes uh, clubs, noem dat maar ambitieus. Ja, nee, maar het, het, het, maar het programma is heel ambitieus, want die clubs geloven er allemaal heilig in. Er zijn ook met zes clubs begonnen overigens. En tussentijds blijkt het soms dat een club die in de financiële problemen raakt... of anderszins uh, problemen heeft om die ambities te volgen, dat die afhaakt. Ja, helaas is dat zo, maar uh, we zijn ervan overtuigd dat er twee clubs bij komen. We zijn ook met clubs in gesprek. Oh, met, welke? Uh, we hebben, daar, we hebben daar goede hoop op. Er zijn altijd clubs geweest die uh, hebben gezegd, wij willen heel graag. Ja, welke twee en, bent u mee in gesprek nu? Ja, dat kan ik u nu niet vertellen, omdat ja, de clubs natuurlijk jammer. ook hun eigen afwegingen moeten maken. Zit PSV erbij? Ik, ik, zeg al, ik kan u niks vertellen, omdat die clubs hun eigen afwegingen moeten maken. Maar nogmaals, wij gaan een hartstikke goed seizoen tegemoet. Okay. En uiteraard is het heel jammer dat deze twee clubs niet meedoen. Hadden ze er heel graag bij gehouden. Maar ja, oh. wat niet is, is niet. Maar dat betekent zeker niet het einde van de Eredivisie. Integendeel. Ja. Ja, uh, nou is het een ordinaire geldkwestie hè? Nou, dat is niet altijd het geval. Um, en dat zou natuurlijk bij deze twee clubs moeten nagaan wat daar de spe specifiek Nou, laten heen. we even luisteren naar meneer Huiberts van, uh, van AZ die uitlegt waarom daar de stekker eruit gaat. Wij hebben, uh, of in ieder geval de Raad van Commissaris in, in samenwerking met de, uh, met de directie hebben gekeken naar ja, wat de uitgaven zijn en wat de inkomsten zijn. En dan is het wel zo dat de laatste drie jaar, en eigenlijk inclusief dit jaar, daaronder aan de streep ja, niks binnenkomt. Ja, mevrouw Rolf, dan is het toch een ordinaire geldkwestie? Ja, nou, zo zou je het kunnen stellen. Maar als je naar de andere clubs kijkt, dan zijn er wel degelijk heel veel kansen om onder de streep goed uit te komen. En de clubs hebben ook met elkaar afgesproken dat de goede manieren om onder de streep goed uit te komen nog meer met elkaar gedeeld worden. Maar u zult zien, zeg maar, daar waar het in FC Zwolle wel lukt, is het natuurlijk heel erg jammer dat het een AZ dan blijkbaar niet lukt. En FC Twente doet het fantastisch. Dus er is uh, zo, het, om hen mooivierende redenen haar Azet dan af. Dat is nee. jammer. En Willem II maar, hangt ook ja. af, hè? Ja. ja. En, maar uh, ja, ik zou het zo zeggen: het is niet alleen een centenkwestie. Het is dan waarschijnlijk toch ook uh, welke goede manieren je probeert om, uh, om je budget te verhogen. En uh, het is natuurlijk zo dat uh, ja. Ja, ieder zijn eigen afweging er maar moet maken. Maar dat het goed kan, dat uh, is wel bewezen. Constructief overleg heeft u gehad, zei u. Wanneer weet u daar meer over? Wanneer komen daar details over? De... Bijvoorbeeld die twee namen van die twee extra clubs? Nou, ik denk binnen een week of drie gaan we in ieder geval uh, gaan we even de balans opmaken weer. Uh, maar het volgende seizoen ziet er gewoon goed uit. We hebben het gehad over uh, ja. uh, de speeldag, over het feit dat je eigen opleidingen, uh, zeg maar, dat die, dat die er al zijn. En dat die nog uh, meer gestart zouden kunnen worden Fijn, ja. is echt een heel mooi programma voor. Over een week of drie dan, uh, dan bellen wij weer. Dank u wel. Ik doe dat. Voorzitter, ja, het van... is een fijne uitzending verder. <laughs> de voorzitter van de bestuurstichting Eredivisie, uh, vrouwen Clemens Ros. Dank u wel. Uh, de hoofdpunten van het nieuws uit deze uitzending. In Libië arriveren steeds meer buitenlandse journalisten... om de opstand te verslaan. opstel Opstelte treedt harder op tegen illegale hennepteelt. En in Rotterdam is een gebouw van de politie... vanwege rookontwikkeling ontruimd. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Welkom terug bij de NCAV. Maastricht, Den Haag, Utrecht, de regio Friesland en een groep Brabantse steden proberen allemaal een prestigieuze titel binnen te halen, namelijk die van culturele hoofdstad van Europa. Dat speelt pas in 2018, maar nu kruisen ze de degens al. In het Raniudagboek horen we Henk Krol, die met alle Brabantse lijsttrekkers aanwezig is bij een van de vele debatten voorafgaand aan de verkiezingen. En dat is belangrijk, toch? Je wint hier vanavond niet één zeteltje, niet één stemmetje, want de mensen die hier komen zijn allemaal geïnteresseerd, horen allemaal bij een politieke partij. Dus als je straks iemand hoort applaudisseren voor datgene wat ik zeg, dan zijn dat uitsluitend de leden van 50PLUS. En na half twee stand.nl. we zijn benieuwd naar uw mening straks over de stelling. De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek. Met u daarmee eens of ineens sms naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stand.nl of twitteren het standpunt De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek. En Radio 1 trekt sinds vandaag de provincie in met een speciale verkiezingsbus om aandacht te besteden aan de provinciale verkiezingen. Alle provincies worden aangedaan en straks om 4 uur is de stemming van Nederland er weer met Prem Radiokisjoen en Tessel Blok. Begrijp ik goed dat jullie uh... bij? Ja, we hebben zo, wij, zojuist zijn we gebaseerd en Hulst. Dat wil zeggen, Prem, dat wij op weg zijn naar Zinss Vlaanderen. Ja, Frank, want we gaan nu lunchen. Zoals gewoonlijk zit Tessel weer achterop, de nagels te lakken. En mag ik weer besturen? En we gaan nu eerst lunch, uitgebreid lunchen. Want volgens uh, mijn eindredacteur Barbara van den al wel van Prem, want uh, Ger Jochamp is de eindredacteur. Maar hier kan je heerlijk eten. Dus we gaan nu heerlijk lunchen. En dan ja. gaat Tessel ik voorbereid om half vier uur ze eerst de VPRO en dan om 4 uur de stemming van Nederland. Nooit Brabant, was het, Nooit Brabant was het vanmorgen. Waar gaan u precies naartoe? Klooster Zander, En dat is uh, zeeuw vlaanderen dat is provincie Zeeland. Maar Klooster voelt zich eigenlijk... Niet heel erg gewaardeerd door Zeeland en eigenlijk ook niet heel erg gewaardeerd door Vlaanderen. voelen zich een beetje zoals bij het kleine Gallische dorpje. Eén klein dorpje wat is een beetje het ondergeschoven kind voelt. Het okay. gaat dus over sociale solidariteit. Ik dacht, ik, ik, ik dacht dat je ging zeggen dat jij je voelde, zoals, uh, dat jij je voelde als, uh, alsof je bij Prim in de auto zat. Maar dat zal wel een misverstand blijken. <lacht> nee, wat, wat heel erg leuk is, het, het, ja, het is eigenlijk een groot feest. En vanochtend was het leuk bij die mee gaat stallen. Want uh, toen kwam ik met Tessel al aanregen, en die is natuurlijk zo'n radstedelijke dame. En dan had je allerlei beelden dat het één grote krabben zou zijn. Maar misschien allemaal mee, weet je, dat de megastal. En het is erg leuk, want je, je, je kan het visualiseren. Iedereen moet echt naar de website gaan. De stemming van Nederland zie je ook al die foto's. En dan zie je ook onderdrukt wordt door al die vrouwen bij de stemming van Nederland. <laughs> Oké, okay, de stemming van Nederland. Tesselblok en Prem, Radio Kijun, uh, vandaag tussen 4 en half 5 op deze zender Radio 1. Dit is Radio 1 Lunch. Maastricht, Den Haag, Utrecht, de regio Friesland, de groep Brabantse steden, ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze willen dus allemaal culturele hoofdstad van Europa 2018 worden. Het is een groot evenement in omvang te vergelijken met de World Expo. Maar jezelf voor zoiets op de kaart zetten, laat de boel eindelijk ook eens echt organiseren, dat kost aardig wat tijd en geld. Voorstanders hebben dat er graag voor over, maar critici noemen het gokken met belastingcenten. Ik praat erover met Peter de Haan, campagneleider van Utrecht 2018. De organisatie die voor de stad en provincie Utrecht... de campagne en het bidboek verzorgt. Peter de Haan, goedemiddag. Goedemiddag. U behoort uh, tot de groep enthousiastelingen, dat lijkt me logisch. Uh, maar om te beginnen, wat ja. houdt dat nou precies in... culturele hoofdstad van uh, Europa? Uh, u zei het al, het is een jaarlijkse Europese prijs. Het is voor de stad die de prijs krijgt eigenlijk één uh, groot cultureel feest... wat een jaar kan duren. De schijnwerpers van, van cultureel Europa worden op je stad uh, uh, gericht. Het is vaak voor de stad die het organiseert ook aanleiding om een paar dingen net af te maken of, of af te krijgen. De stad wordt een beetje aangeveegd, zou je kunnen zorgen. Steden zorgen er ook vaak voor dat culturele voorzieningen... die gepland waren, net in die periode afkomen. Maar er zijn ook steden die bijvoorbeeld een groot winkelcentrum... of een, een nieuw station zoals in Utrecht... plannen in het jaar dat je culturele hoofdstad bent. Ja, plannen dat het klaar is dan wel te staan. Ja, ja. Ja, ja. Nee, precies. Dat je kunt er, je ja. kunt er ook mee beginnen. Ja, we hebben een beetje vertraging op de lijn. Dus we lopen het risico het af en toe een beetje door elkaar heen gaan. Wat is het doel van de, okay. van de Europese Unie precies met dit hele evenement? Het is in 1985 begonnen met een idee van Melinda Mercouri. Die toen minister van Cultuur was van Griekenland. En die wilde. Ja, zou je kunnen zeggen, de Europeanen van elkaars cultuur laten leren. Dus, dus de Europese cultuur verspreiden, de Europese culturen van, van, elkaar, van elkaar leren kennen. En dat begon met een paar cultuurheuvelsteden die in feite al dat profiel hadden. He, Athene, Florence, Amsterdam, Parijs. Maar de laatste periode heeft de Europese Commissie ervoor gekozen... om juist steden die als het ware een sprong moeten maken die prijs te gunnen. Dus dan moet je denken steden aan Liverpool, aan Linz, aan Lille... aan Marseille over een paar jaar. En dat zijn steden die deze prijs juist gebruiken... om nou zichzelf te veranderen van nou soms wat, wat uh, duistere steden... of oude industriesteden naar steden die het, die het waard zijn om die titel te dragen. Ja, het klinkt, klinkt heel nobel, maar is het ook niet tegelijkertijd de dood in de pot? Ik bedoel, dat Rome een culturele hoofdstad is, dat trekt iedereen, denk ik wel. Maar Lille, een oude industriestad... En dan zou u er eens naar moeten gaan kijken. We zijn daar met, met wat politici een paar jaar geleden geweest. Het is inderdaad zo'n stad waarvan je normaal gesproken zegt... we geven een beetje gas, dan zijn we er sneller voorbij. Maar het is een stad die ontzettend goed opgeknapt is. Ook voor zijn bewoners, met name voor zijn bewoners zelfs... een aantrekkelijke stad geworden is. Waar je bijvoorbeeld het tweede grootste museum van, Parij van Frankrijk inmiddels hebt en een aantal voorzieningen ook buiten het centrum, die er absoluut toe doen. Vorig jaar was Essen culturele hoofdstad. Die heeft een fantastisch cultureel programma georganiseerd... ook ver buiten de stad, waar heel veel bezoekers op af zijn gekomen. En ook die stad is er heel erg van opgeknapt. En wat het, de bedoeling van de Europese Commissie is... omdat juist dat type steden, die dus ook soms de toekomst van Europa... Uh, vertegenwoordigen, en niet, niet de hoofdsteden nou. alleen maar, juist die steden van tweede en derde. Maar geldt dat iets uh, soortgelijks die... in de verlichte variant ook niet voor Utrecht? Ik bedoel, wat, wat heeft Utrecht nou precies met cultuur? Uh, nou, dan is het misschien verrassend om te vertellen dat Utrecht de tweede cultuurstad van Nederland is. Nu al. En we zijn de eerste kennis- en, en educatiestad van Nederland. En wij gebruiken die titel, want Utrecht gaat dat natuurlijk winnen. Om uh, Nederland en Europa te laten zien dat cultuur en kennis de, eigenlijk de productiefactoren van de toekomst zijn. En dat je als groeiende stad, want Utrecht is ook een van de weinige steden die groeit... juist in staat zal moeten zijn om met kennis, met kunst en creativiteit... zo'n groei te verwerken. Ja, maar u, u haakt wel even twee belangrijke dingen bij elkaar. Kennis en Utrecht, dat lijkt me inderdaad helemaal niet zo'n rare... Hè, qua onderwijsstad, en niet zo'n rare combinatie. Uh, cultuur is een ander verhaal. Dat klopt. En volgens mij zouden we het uh, heel goed doen in 2018, dat gaan wij ook doen... als we laten zien dat al die kleinere festivals, de podia die we ook buiten het centrum hier aan het bouwen zijn... in de, in de wijken van de stad, dat we die eens heel mooi aan onze eigen bevolking... daar zijn we al mee bezig, maar met name ook aan bezoekers van buiten laten zien hoe je dat kunt doen. Wat gaat het kosten? Dat weten we nog niet. Uh, we hebben nu een, een periode van het maken van een bieding, u zei het al... En daar moeten we ook in gaan berekenen wat het, wat het ons waard is. Overigens zullen de kosten ook voor een deel gedragen worden door de niet-overheid. Dus bedrijfsleven en fondsen, dat zie je ook in het buitenland. We hebben een periode achter de rug waarbij die kosten enorm stegen. Zo'n culturele hoofdstad, Essen bijvoorbeeld, kostte ruim 100 miljoen. Hoeveel? De opbrengst overigens is ruim 100 miljoen. De opbrengst overigens is een veelvoud daarvan. Er zijn nogal wat rapporten verschenen de laatste paar jaar waarin ook echt aangetoond kan worden dat die opbrengst de kosten veel, in veelvoud overstijgen. En wij denken echter dat door de crisis de, de mogelijkheden van de Nederlandse steden... en ook de culturele hoofdsteden voor de komende paar jaar wat lager zullen liggen. Niet iedereen is even enthousiast over deze race om de titel, zeker wanneer het gaat om geld. Aan de telefoon heb ik SP-fractievoorzitter Erik de Vries van de lokale SP-afdeling in Helmond. Meneer de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Helmond is niet van plan om het uh, op eigen houtje mee te dingen, uh, maar in een samenwerkingsverband. Waarom eigenlijk? Er is uh, in Brabant voor gekozen om de vijf grote steden uh, aan elkaar te koppelen. Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. En uh, om op die manier uh, een grotere vuist te kunnen maken in de, in, de, in de slag om culturele hoofdstad. Dat klinkt vrij efficiënt qua kosten. Het klinkt efficiënt, maar het zijn ook nogal wat kosten die bij elkaar gehoest moeten worden. Uh, we hebben het hier in Brabant over uh, in totaal 100 miljoen. Dat is 50 miljoen voor de provincie en 10 miljoen voor, uh, ja, voor elk van die grote steden. Dat is publiek geld? Dat is zeker publiek geld, ja. En wat vindt u daarvan? Ja, ik, ik vind... Uh, kijk, ik ben niet tegen cultuur. Uh, ik ben juist voor behoud van cultuur. En daarom vind ik dat we heel voorzichtig om moeten gaan met die 10 miljoen die wij uitgeven. Er wordt nu in allerlei steden, ook in Helmond... Wordt juist bezuinigd op cultuur, op het verenigingsleven, op bibliotheken. Uh, uh, ja, in de hoop dat wij uh, met het geld wat we daarmee vrijmaken en, en besteden aan die culturele hoofdstand, in de hoop dat wij in 2018 culturele hoofdstand mogen worden. Ja. Dus u vindt dit zonde om dit te doen op deze manier? Ik vind het op dit moment, uh, waarin alle steden uh, de hand op de knip zullen moeten houden, heel zorgvuldig om moeten gaan met belastinggeld. Uh, het, het geld klotst niet tegen de plinten om morgen op dit moment. Moeten wij daar heel zorgvuldig mee omgaan en dan vind ik het onverantwoord om uh, nu in, in, in die culturele sector die we al hebben, in, in, in dat verenigingsleven nu te bezuinigen. Peter de Haan van de campagne Utrecht 2018, wat vindt u ervan? Nou, ik draai de redenering om. Uh, ik deel natuurlijk de zorg over uh, bezuinigingen en het feit dat we zorgvuldig met belastinggeld moeten omgaan. Maar ik denk dat zo'n culturele, hoofdstad culturele hoofdstadcampagne juist heel veel extra geld genereert, ook van bedrijfsleven, van fondsen, ook uit het buitenland. Waardoor je een deel van je bezuinigingen simpelweg kunt keren. Juist doordat je die campagne voor culturele hoofdstad aan het voeren bent. Dat is in ieder geval het effect wat we in Utrecht proberen te bewerkstelligen. Peter, aan, tot slot, wanneer wordt de beslissing genomen? Welke stad het krijgt? Wij moeten onze biedingen inleveren eind volgend jaar. En de beslissing wordt genomen door een internationale jury... die een jaar later, dus in, aan het eind van 2013, zijn beslissing neemt. Erik de Vries van de lokale SP-afdeling in Helmond... en Peter de Haan, campagneleider van Utrecht 2018. Dank, heren. Het Radio Dagboek. Deze week met... Henk Rol, hoofdredacteur van De Geekhand. Maar deze weken vooral... Lijsttrekker voor Brabant van 50 plus. Zeven jaar lang was hij voorlichter van de VVD in de Tweede Kamer. En werkte ook nauw samen met Hans Wiegel. Nu hij zelf als fractievoorzitter verkiezingsdebatten doet... denkt hij nog wel eens terug aan hoe Wiegel in de tijd soms... samen met zijn tegenstander, theater maakte van debatten. Gisteravond moest Henk Krol in Valkenswaard met alle Brabantse lijsttrekkers... voor de verkiezingen van de Provinciale Staat in debat. Maar van hem geen theater. Hij deed zijn mond nauwelijks open... Van tevoren wordt er nog even bijgepraat over lokale hete hangijzers. Uh, ben je op de hoogte van de problematiek hier in Valkenswaard? Oh gaat, ja, jij zou mij even het, voorlichten over. Het, de, de, het, gaat, het gaat over de N69. Die loopt van. Met, nou, die loopt. Of, ja, gisteravond die loopt. Uh, maakte Maurice de Hond bekend uh, dat we in de Eerste Kamer nu al op twee zetels staan. Dat is enorm veel. Dat zou voor de Tweede Kamer dus vier zetels betekenen. Ik schrik daar een klein beetje van, want ik had erop gerekend dat ik de komende vier jaar mee ga draaien hier in de Provinciale Staten. Als uh, we zo doorgroeien, dan zit er dus een kans in dat ik ook verkozen kan gaan worden voor de Eerste Kamer. En uh, ja, daar moet ik er nog eens heel goed over nadenken, ook of dat te combineren is met mijn, met mijn andere werk. Aan de andere kant... Nou, je hebt je beschikbaar gesteld, dus dan moet je je ook niet terugtrekken. Um, ik vind het heel belangrijk dat Brabant goed bestuurd wordt. Aan de andere kant, de Eerste Kamer is op dit moment natuurlijk helemaal belangrijk. Want het huidige kabinet krijgt waarschijnlijk net niet de meerderheid. En dan kun je dus ineens je verlanglijstje op tafel leggen en zeggen... ...ho jongens, allemaal leuk en aardig, maar dan moet je wel een aantal dingen doen die wij graag willen. Ja, dan is hoe je het went of keert de Eerste Kamer belangrijker dan Provinciale Staten. Maar zo lang is het, heel eerlijk zijn, nog lang niet. Dames en heren, we wachten nog even op de laatste politica. Die is haar auto aan het parkeren achteruit, heb ik gehoord. En ze zal zo hier verschijnen. Dus over een paar minuten gaan we beginnen. Tot zo. Je wint hier vanavond niet één zeteltje, niet één stemmetje. Want de mensen die hier komen zijn allemaal geïnteresseerd, horen allemaal bij een politieke partij... Dus als je straks iemand hoort applaudisseren voor datgene wat ik zeg... dan zijn dat uitsluitend de leden van 50 plus. Wat mij betreft kunnen we beginnen. Ik, ik zal gewoon het rijtje afwerken. Henk Krol, 50PLUS. Ja, mijn naam is Henk Krol. Het is altijd vervelend als mensen je van iets anders kennen. En de meeste mensen kennen mij van de Gekrand, maar ik zit hier echt alleen maar als lijsttrekker. Ja, Hans Wiegel uh, deed dat in de tijd heel erg leuk. Uh, iedereen kent hem als dé grote tegenstander van Marcus Bakker van de communistische partij... En hoe ging dat nou in werkelijkheid? Uh, Marcus Bakker en Hans Wiegel kwamen dan bij elkaar... achter het toen nog Groene Gordijn in de Oude Kamer. En dan zeiden ze tegen elkaar... volgens mij ligt dit goed bij jouw club... en ligt het tegenovergestelde goed bij mijn club. Zullen we dat eens leuk uitspelen? En dan liepen ze allebei voor het Groene Gordijn. Dan uh, kwam er even een heel heftig debat... En dan glunderden ze allebei, want ze wisten dat ze het allebei voor de eigen achterban goed gedaan hadden. En dan kwamen ze weer achter het Groene Gordijn en bestelden beurtelings een Beerdeburger. burger. GOED Dames en Heren, natuurlijk ook namens het Politiek Café Valkenswaard. Uh, hartelijk dank voor uw komst natuurlijk. En uh, fijn dat u Hoe laat het eerst, nou, Marjan? Uh, kwart voor elf. Kwart voor elf, en we have left, left the building, huh? yeah. Oh Heerlijk, buitenweer. Ik was helemaal verbaasd dat de afloop van de avond twee mensen naar me toe kwamen. Die zeiden, we gaan op je stemmen. En dat deden we toen we binnenkwamen nog niet. Dan denk ik, nou is het mogelijk. Ik heb nauwelijks mijn mond open kunnen doen. En dat we heel eerlijk zijn, de afgelopen vier jaar was 50 plus niet vertegenwoordigd. Dus ja, ik heb geen standpunt te verdedigen. En dan zit je toch een beetje merkwaardig erbij. En dan hoor ik ook het geschreeuw. En ik hoor ook heel veel mensen die zichzelf heel graag horen spreken. En dan denk ik: Doe maar, jongens, doe maar. Uh, je moet beleefd zijn, je kunt niet wegblijven. Maar echt zinvol is zo'n avond voor mij niet. Dat je nou kan zeggen: Dit was de meest zinvolle avond in een campagne. Nee. En kool is een Radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl. radiodagboek. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Onno Duiven in de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Groshops worden als het aan minister Opstelten ligt strafbaar. En dat geldt ook voor onder meer de verhuur van loodsen waar wiet wordt geteeld of het transport van wiet. Nu kunnen mensen die zelf geen hennep telen maar er wel geld aan verdienen nauwelijks worden aangepakt. En opstelte wil daar een eind aan maken. De Tweede Kamer houdt vanmiddag een debat over de situatie in Libië. De Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken onderbreekt daarvoor het reces. Het debat met minister Rosenthal gaat onder meer over de Europese sancties tegen Libië. En verder komen de situatie van de Nederlanders en het uitzetten van Libische asielzoekers aan de orde. Het debat begint over een half uur. De bouw van een tweede brug over de Waal in Nijmegen gaat definitief door. De Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen de brug verworpen en beroep is niet meer mogelijk.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 ANWB-verkeersinformatie vielen op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Voor de Koolmassen-tunnel staat 2 kilometer. De weg is dicht tussen Rosenburg en Brille. Het heeft allemaal te maken met een ongeluk vanochtend. Daarbij is lijm op de rijbaan gekomen. Dat wordt opgeruimd. Het verkeer wordt omgeleid via de Kalanbrug. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumosch. Goedemiddag, welkom bij stand.nl. Je hoorde het net, de Tweede Kamer overlegt dus om twee uur... met de minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal over de situatie in Libië. Met afschuw kijkt de internationale gemeenschap naar de gebeurtenissen daar... want het bloedvergieten gaat gewoon door. De VN-veiligheidsraad heeft een verklaring uitgegeven... waarin het geweld tegen Libische demonstranten wordt veroordeeld. In de VS neemt de druk op de regering toe om actie te ondernemen tegen Gaddafi. Sommige politici vragen om sancties tegen Libië. Libië, maar er gaan ook stemmen op om Libische vliegvelden te bombarderen... en no-fly-zones op te leggen. Ons kanselier Merkel noemde de toespraak van de Libische leider Gaddafi beangstigend. Hij heeft zowat de oorlog aan zijn eigen volk verklaard, zo zei ze... Met zijn vuist op tafel slaand meldde Gaddafi gisteren niet aan te denken om op te stappen. En het geweld tegen de demonstranten in Libië zelfs op te voeren. Wat moet de internationale gemeenschap nu doen? Ik praat erover met Dick Leurdijk, VN-kenner van het instituut Klingendaal. Meneer Leurdijk, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes: graag een ja of een nee. Zonder de olie was het Westen al lang Libië binnengevallen. Nee. Gaddafi is een dolle hond. Ja. En ik zou dolgraag rondkijken in Libië. Ja. U kunt thuis meepraten in Stand.nl. De stelling luidt de internationale gemeenschap... laat de Libische bevolking in de steek. Met u daarmee eens of ineens SMS naar 7070. 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op 0800-1101. Of stemmen op www.stand.nl of twitteren at stand.nl. Dik Leurdijk, de internationale gemeenschap... laat de Libische bevolking in de steek. Ja, dat is zo. Ehm... Um... Maar tegelijkertijd moet je daar in een adem aan toevoegen dat het ook wel heel moeilijk is om je een situatie voor te stellen eh, waarin eh, wij ook daadwerkelijk een, een, een, een, een, een bijdrage kunnen leveren aan een verandering van de situatie. Omdat dit natuurlijk, dit is een situatie die niet voor het eerst eh, eh, zich zo aan ons voordoet. Ik, ik bedoel, ik, als ik me terugdenk aan andere soortgelijke situaties. Uh, zoals in Zimbabwe, Burma de afgelopen jaren... dan zie je ook dan zie je wel opmerkelijke parallellen. De situatie moet eerst uit de hand lopen... voordat die op de agenda van de Veiligheidsraad Maar, maar de staan. Maar volgens mij is er voldoende aan de hand. Ja, ja nee, na, natuurlijk. Maar uh, zoals gisteren, dat overleg in de Veiligheidsraad... dan zie je dus dat dat uh, waarschijnlijk opgang is... aan dat telefoongesprek van Ban Ki-moon, de secretaris generaal van de VN... met, uh, met Gaddafi. Uh, dat heeft natuurlijk niks opgeleverd. En dan, ja, dan, dan, dan is zo'n... Debat in de veiligheid staat. Gewoon de eerste keer dat men beraadslaagt over ja. de dan ontstaande situatie. Overigens wel fascinerend. Hè? Ik denk dat u ook een moord zou willen plegen om te horen wat er nou precies gezegd ja, wordt van Ban ki en Gaddafi. Hoe gaat zo'n Een nou, half uur schijnen ze elkaar gesproken. 40 te hebben. minuten. Waar, waar gaat dat ja, over Ja, fantastisch dan? is dat. Yo, doe dat even is... niet zo lullig. Schiet niet op je eigen ja, mensen of maar, zo. Maar, maar, ik kan, maar ik kan me dat van Ban Ki-moon nog helemaal niet voorstellen. Ban Ki-moon is natuurlijk een, eh, naar buiten toe, een veel gematigder en veel rustiger figuur dan iemand als Gaddafi, die het, inderdaad als een dolle hond de keer gaat. En eh, dus, ja, hoe dat gesprek dan gaat. En, en, en Kijk, er is helemaal niks te halen in zo'n telefoongesprek. Nee. Bovendien roept het ook de vraag op... waar was Ban Ki-moon in de afgelopen weken... toen het ging om de situatie in Egypte en in uh, uh, uh, Tunis... Om, om maar eens wat te noemen. Wat heeft er me toe gebracht om nu, gisteren, op dat moment... dat telefoontje op te pakken en uh, um, te plegen met, met, uh, met Libië? Even die VN-veiligheidsraad waar u net over had. Uh, die zijn niet verder gekomen dan een gezamenlijke verklaring... Maar geen sancties. Nee, kijk, dat bedoel ik ook. Daar is het nog te vroeg voor. Zon, uh, dit was de eerste keer dat de Veiligheidsraad de kwestie Libië op de agenda zette. En dan kan je niet aannemen dat men al meteen besluit tot het instellen van sancties. Daarvoor, hoe, hoe, hoe hard het ook klinkt, daarvoor zal de situatie eerst nog meer moeten escaleren, ben ik bang. En pas dan worden de diplomatieke. Uh, uh, ja, uh, uh, uh, dan, dan ontstaat de diplomatieke ruimte om verder maar gaan meneer Leurijk, te gaan Leurijk, al, Als de berichten kloppen. Want we moeten altijd voorzichtig zijn met dit soort verhaal. Als de berichten kloppen, dan zijn er jachtvliegtuigen... die ja. het eigen volk bombarderen. Er wordt met grof geschud ja. geschoten op de eigen bevolking... door paramilitaire eenheden. Ja. Um, er worden buitenlandse, buitenlandse <lacht> ja. militairen ingebracht... Ja. Inge die niets anders doen dan op iedereen schieten die maar demonstreert. Ja. Maar één ding is dat het makkelijk is om zo'n situatie te veroordelen... en daar boos en verontwaardigd over te zijn. Dat ben ik ook. Maar tegelijkertijd voel je ook de machteloosheid. Want onder welke voorwaarden moet er dan... Uh... Uh, moet er dan militair worden ingegrepen. Ik bedoel, Dat is natuurlijk een totaal andere situatie... Um, uh, waarbij je goed moet voorstellen wat er dan gebeurt. Dat betekent dan dus dat je met zwaar militair geweld... Uh, zou moeten gaan optreden. Het zij op het grondgebied van Libië. Het zij uh, voor de wateren van Libië. Het zij uh, in de lucht. Uh, dat betekent dus dat je militairen... die als internationale gemeenschap dan ter beschikking zou stellen... in een volwaardige oorlogssituatie laat uh, laten optreden. Jawel, maar en welke de... landen zijn bereid om onder die voorwaarden... <laughs> maar na de Tweede Wereldoorlog riep iedereen, meneer Leudijk... u weet het als geen ander, riep iedereen dit nooit weer. De Volkverbond, ja. de voorloper van de VN, werd in het leven geroepen... met als bedoeling om juist... Onder dit soort situaties ja. lijkt mij iets te doen als ja. internationale gemeenschap. Ik ben het helemaal met je eens. Ik neem er ook geen woord van terug. Maar de barre realiteit van alledag heeft mij geleerd. sinds ik mij met internationale politiek ben gaan bezighouden. dat verontwaardiging uh, een slechte voedingsbodem is. voor uh, uh, internationale actie. En we moeten dan weer helemaal binnen wel de smalle markt. economische belangen? Ja, dat heeft er zeker, maar, maar ook de positie van de militairen... die je erop uh, zou, uh, zou uitsturen. Um, uh, dus dus uh, ja, het, het vraagt tijd voordat wij zo, zo ver zijn... dat de internationale diplomatie in staat is om verdergaande maatregelen te nemen. Het kan best zijn dat met drie of vier dagen... afhankelijk van hoe de situatie verder escaleert... de Veiligheidsraad dan eindelijk besluiten neemt... Um, waarbij uh, die economische sancties onder hoofdstuk 7 van de vn alvast uh, kunnen worden eengesteld. even heel simpel, als Amerika enorme economische in Libië zou hebben, dan was dit een ander dossier geweest. Nou, maar luister is: die economische belangen zijn er. Vergeet niet dat Libië het eerste OPEC-land is... waar nu de situatie zo uit de hand loopt. En het is een belangrijke mh, leverancier van, uh, van olie voor, uh, voor de landen in het Westen. Ja, dus maar het is, gaat maar een die... paar procent van de totale oliestoom. Ja, okay, maar goed, dit het is toch, je ziet toch dat, dat in, de, in de economische markten toch meteen onrust ontstaat. De olieprijs loopt op, dat is ook niet toevallig. En de angst voor een verstoring van de aanvoer van olie speelt onmiddellijk mee. Ja, maar goed, toen Saddam Hussein één voet over de grens bij Kuwait uh, zat... zaten de Amerikanen meteen al in zijn nek. Dat is natuurlijk wel een andere manier nou, van reageren. Nee, nee, nee, maar daar is een heel, dat, dat herinner ik me nog heel goed. Daar is een hele lange periode aan vooraf gegaan. De inval in Kuwait vond plaats in, in, uh, in uh, augustus. En uh, de, het begin van het militaire optreden tegen Saddam Hussein... dat was toen op 15 januari het jaar daarop. Maar ik bedoel echt te zeggen... wie neemt het op voor deze mensen in Libië? Ja, nou ja, kijk, wat je dus zag was dat de twee initiatieven gebeurden in VN-verband. A. Ban Ki-moon, die als secretaris-generaal eh, dus de telefoon nam en eh, met, eh, Gaddam, eh, met eh, Gaddafi in contact eh, kwam. En de, de, de, de, de hoogste functionaris bij de VN, die zich met mensenrechten bezig reed, die kwam onmiddellijk gisteren met een duidelijke uitspraak waarin hij, eh, waarin hij eh, uitsprak dat, dat, dat het optreden van het Libische leger eigenlijk eh, ja, neerkwam op, op misdaden tegen de menselijkheid. En die formulering biedt inderdaad de opmaat om bijvoorbeeld via een initiatief van de Veiligheidsraad het optreden van die Libische autoriteiten ook voor te leggen aan het internationaal strafhof. Ik noem dat nu makkelijk, maar zo makkelijk zal dat, zal dat ook niet gaan. Maar het is een van de opties die we als internationale gemeenschap... zouden kunnen gebruiken. Kolonist Arnold Gunnberg, die schreef vandaag op de voorpagina van de Volkskrant... dat de machteloosheid van het Westen een keuze is. De internationale gemeenschap vindt bloedvergieten alleen een probleem... als het Westen zelf erdoor bedreigd wordt. Nou ja, nogmaals wat ik al eerder zei. Dit soort, dit, dit soort discussies hebben wij ook in eerdere soortgelijke situaties gehad. En ik zie, kijk nou eens naar, ook naar de opstanden van de Europese... De Europese Unie. Vanmiddag zal er bij dat overleg in de Tweede Kamer ongetwijfeld ook aan de orde komen. De prioriteiten liggen op dit moment zo dat de Europese landen hebben gezegd... in het collectieve verband van de EU... we gaan eerst onze eigen eh, onderdanen gaan we evacueren... en pas daarna ontstaat de gelegenheid om eens te gaan nadenken... over het instellen van economische sancties. Ja, Roosdouw heeft het ook gezegd. Het heeft ook te maken met de dolle hond Gaddafi, zullen we maar zeggen... waarvan ja. we niet zeker weten of die mensen gaat gijzelen. Nee, dat weet je ook niet. En ik vind het al heel wat, dat, zoals dat Nederlandse vliegtuig... dat gisteren dus die 35 Nederlanders heeft opgehaald... plus dan wat buitenlanders... toch kennelijk eh, redelijk probleemloos in de gelegenheid is gesteld... om die Nederlanders op te halen. Dat ook, ook dat had gefrustreerd kunnen ja, worden. Wat, wat zegt het dan dat de haremais Trump Tromp... in Den Helder zijn trossen losgegooid heeft? Nou ja, ik, de, ik denk dat dat terecht is. Eh, we moeten wat dat betreft, eh, zolang die Nederlanders... niet allemaal geëvacueerd zijn, natuurlijk het ondersluiten kan halen. Dat betekent dat je dus eh, je ook militair moet voorbereiden... Eh, uh, dit is een bekend scenario. Hè? Onderdanen die in het gedrang komen in het buitenland bij, bij, bij crisissituaties. Dan kan je de luchtmacht instellen of vergatten uh, of, uh, of sturen. Ja, het enige nadeel is dat het weken duurt voordat de Tromp daar is. Uh, uh, dus niet we komende vrijdag zouden ze geloof ik voor de kust stellen. Uh, oh ja, oh, sorry. Nou, ja. Oh, dat, ja. Hij gaat zo hard. Oké, okay, ja. nou goed. Dan, uh... nou, omdat hij in de buurt was. Oh, hij was in de buurt? Ja. Oh, dat is een, dus een Goed, dubbele fout. Ik dacht dat hij vanuit een helder vertrokken was. Dat is in ieder geval niet zo goed. De, de internationale gemeenschap zou wat kunnen gaan doen, wellicht. Maar doet dat op dit moment niet. Althans, het blijft een beetje bij, uh, bij goede woorden. Op Twitter reageert een luisteraar, uh, Eefke. Uh, en die zegt, we keken allemaal als Dutch batters toe... Hoe, elf, uh, hoe duizend mensen werden afgeslacht. En we maken ons nu zorgen om olie- en asielzoekers. Ja. Maar, maar kijk, over, over de situatie in, in, in voormalig Joegoslavië en met de val van Srebrenica... Heb, heb ik hier ook talloze malen achter deze microfoon gezeten. En toen hebben we het ook voortdurend gehad over de vraag... wat gebeurt er nou eigenlijk? En onder welke voorwaarden kunnen die militairen in Srebrenica überhaupt optreden? Dan kom je dus te praten over het mandaat, over de bevoegdheden... waarmee die militairen worden uitgezonden. En als die bevoegdheden, op het moment dat erover wordt besloten... heel beperkt zijn, dan kan je van die militairen... onder dat soort omstandigheden ook niet meer Wachten. Maar uiteindelijk gaat het om de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap, toch? Ja, maar die, die geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap heeft sinds die mooie woorden die je net, waar je net aan refereerde in 1945 al heel wat keren hele harde klappen opgelopen. Ja. Ja, en, dit, dit en dat zou... zal voorlopig nog wel zo blijven. Laten we elkaar niet voor de gek houden. We weten niet hoe de situatie in het Midden-Oosten... verder gaat escaleren nog in de komende weken en maanden. Maar het zou best eens kunnen zijn dat, um, dat de problemen in Libië... dat die zich ook verplaatsen naar, naar andere landen... waar we dan vervolgens als internationale gemeenschap... opnieuw met dezelfde problemen, dezelfde dilemma's geconfronteerd worden. PvdA Frans Timmermans, gisteren ook in Stam.nl... die vindt dat Nederland nu sancties moet instellen tegen Libië. Althans, de EU moet dat doen. Ja. Nou ja, goed, dat zou ik ook... Ook voor zijn op dit moment, dit moment ook zelfs in VN-verband, in verband van de, van de Veiligheidsraad. is er denk ik, zijn er voldoende humanitaire overwegingen. die zo'n die zo initiatief zouden kunnen rechtvaardigen. En dan, dan, dat zou dan inderdaad een eerste stap kunnen zijn. van de kant van de internationale gemeenschap. Maar daarvoor was het gisteren kennelijk nog te vroeg. Daarvoor moet de situatie eerst toch nog weer een aantal dagen bekeken worden. op het VN-hoofdkwartier. En ik denk dat er drie of vier dagen nodig zijn. voordat de Veiligheidsraad zo'n volgende stap zal zetten. En dat ontslaat ondertussen de Europese Unie niet van de opdracht... om een eigen verantwoordelijkheid te nemen en te kijken... of er dan binnen, in hoeverre er ruimte is binnen de Europese Unie. Om... Maar wat, heeft, wat hebben sancties voor zin in een land dat toch al in chaos verkeert? Nou, dat hangt er vanaf wat voor sancties je, je aan het overwegen bent. Je praat natuurlijk over compleet andere scenario's... wanneer je praat over het instellen van de zogenaamde no zone, hè, dus een zogenaamde no-fly-zone... dus een soort vliegverbod instelt in het luchtruim boven, boven Libië. Uh, je, je praat over compleet iets anders... als je praat over een, het instellen van een reisverbod voor, um, voor de generaals en Gaddafi zelf in, in Libië. Dus je hebt allerlei soorten uh, sancties die je zou kunnen instellen. En wat wil je dan doen die echt pijn doen en die ook heel gericht in de richting van de familie Gaddafi of van de generaals genomen, kun, uh, genomen kunnen worden. Ja. Het las trouwens net op het ANP dat uh, Libanon het privévliegtuig van de familie Gaddafi geweigerd heeft. Dat is opmerkelijk, want de vrouw van Gaddafi is uh, Libanese. En dus blijkbaar hebben ze geprobeerd in ieder geval een aantal familieleden uh, naar veilige orde over te brengen. Ja, dat is interessant. Goed. Dick Leurdijk, uh, wij gaan uh, naar de bellers. Uh, Luister u alsjeblieft mee, Zometeen naar de reacties. De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek, dat is de stelling van vandaag. Bent u daarmee eens of sms dat naar 7070 of bel ons op 0800-1101. Stam.nl, ja. goedemiddag. Ja, goedendag, ik spreek meteen voor het buiten, dus een nieuw bier dan. Uh, ik vind, uh, om te beginnen, dat Tripoli een herhaling is van Guernica. Dus, van? Sorry? Guernica. Van Guernica, in okay. Spanje, voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Verder, met sancties hou je geen bommen tegen. Dus als de EU ook maar iets had voorgesteld, hadden ze dezelfde nacht. dat die Libanese bommen vielen. met hun luchtmacht een uh, nachtelijke verrassingsaanval op alle luchtmachtbasis van uh, Gaddafi. Uh, uitgevoerd. En daarmee alle start- en landingsbanen tot kouwbanen omgeploegd. Met als boodschap: stoppen of er is moord te komen. In ieder geval hadden we daarmee een effectief. en een eerbaar statement gemaakt. En wat moeten we nu doen? Uh, uh, iedereen die nog met wapens leurt naar dit soort landen... ...treffen met inbeslagname van al zijn goederen en te, uh, uh, zijn uh, bezittingen en zijn rechten. Oké, okay, dank, dank Dat ja. lijkt mij heel erg effectief. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Johan van Dijk. Ik denk dat we heel behoedzaam hiermee uh, om moeten gaan. De, de mensen die het daar verstand van hebben en die het uiteindelijk moeten doen. En ik denk dat er nog wel meer landen zijn waar we tegen zouden kunnen uh, ageren... Als we, als betreft, uh, wat betreft mensenrechten die in het zijn. Ja, maar dus uh, uh, datgene uit. wat u hoort en leest uh, over wat er zou gebeuren in Libië... Uh, dat doet uw bloed niet stollen? Ja, dat doet mijn bloed heel erg stollen. Maar ik denk omdat je met zo'n rare man te maken hebt... met zo'n rare dictator, is behoedzaamheid... Uh, ...toch wel uh, staat op nummer 1. Dank, nu... voor... Oh, sorry. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, raar, levensgevaarlijke, alle geld en goederen bevriezen ...en dan bloeddroppen of um, human aid. Want uh, nou, die man die is dus levensgevaarlijk, die wil de boekjes in... ...als 42-jarige potentaat en hij heeft niets meer te verliezen. Dus levensgevaarlijk en sancties... En dan vooral via cyberbanking uh, meteen platleggen. Sorry, cyberbanking? Wat ja, is dat? Ja, want anders gaat die internet zijn geld overboeken. Uh, oh, uh, geld <laughs> het, betalings-, het internationale betalingsverkeer platleggen. Ja, leggen. en uh, nu zit de buurkat weer binnen. Um, de buurkat zit binnen. En de, maar de burgers helpen, want ze hebben bloed nodig. Want ze zitten daar met scherp en bommen op ongewapende burgers schieden. Ja. Ik vind een massacre, een, een, een bloodshed. Ik begrijp het. Nou en Gaat u eerst die buurkat Dat maar eens even ja. een zet ja, geven? Ja, en hij is dus gek, hè? levensgevaarlijk. Ja, ja, niet de kat, maar Gaddafi. Ja, en ik begrijp angst. het. En angst, ja, die moet er nu uit. Oké, okay, goed. Dan, dank voor het bellen, mevrouw. <laughs> dank u wel. Dag. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, met Harry. Dag, Harry. Um, nou, ik, ik, ik, ik ben er... Ik ben wel niet meteen eens dat, uh, dat uh, wij als Westelingen uh, Libië alleen laten. Maar uh, ik was vanmorgen in de kant dat. Uh, een bel daarvoor zei van. Uh, iedereen die wapens levert uh, aan Libië. Die moet, uh, die moet alles afgepakt worden. Nou, dan uh, begin maar met Nederland. Want Nederland heb ik vanochtend in, in de pers gelezen. Dat, het, uh, dat die een van de grote wapenleveranciers is. Uh, ja. Voor Libië. Ja, ja. De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek. Wat zegt u dan? Ja, wat zouden we moeten do doen? Nee, ik zou het niet weten. Wat zouden we moeten doen? Dat is wat u betreft de vraag. Ja. Dank voor uw reactie. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Dag. Ik vind dat de internationale gemeenschap het wel heel erg laat afweten. Er zijn nauwelijks protesten. Je hoort nauwelijks dat ambassadeurs op het matje worden geroepen. En. Uh, ja, er zou toch uh, heel veel kunnen gebeuren, zeg maar. Dat zou het, uh, Italië, hoor ik helemaal niet. Nou, die heeft toch wel een hele belangrijke rol, zeg maar. Je hoort helemaal niets eigenlijk, hè? Ja, dus... en dan vraag ik me af, kijk, heeft de Verenigde Naties niet een middel als er staten zijn die het zo bond maken als Gaddafi... Uh, ...dat er toch uh, iets, dat er dan dergelijke staten aangepakt moeten kunnen worden, of zo? Met een of andere militaire missie, ik noem maar het even wat, okay. de staten... Dan je, de maar rugen, wie zou die militaire missie moeten leiden? Nou, onder de leiding van de Verenigde Naties, zeg maar. Okay. Ik noem dan eens wat, hoor. Maar ik bedoel, bestaat er niet een of andere uh, regel En uh, Zoals landen als Noord-Korea. Dat is ook helemaal verschrikkelijk. Maar uh, ik bedoel, bestaat er uh, heeft de Verenigde Naties geen middel om wat te doen? Dat is mijn vraag eventjes. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw. Kijk, in mijn ogen zijn er middelen genoeg. En ik zou je zeggen, waarom? Amerika wil altijd de grote jong uithangen. ...waarom neemt u dit nu niet op zich? En de snoots met de Mossad... ...die paleizen van Gaddafi... ...die hadden lang gebombardeerd kunnen worden. Maar nu, nee, oliebelang gaat boven mensen. Onbegrijpelijk. En die kerel die bij u zit, die begrijp ik helemaal niet. Want Nederland heeft zeker boter op z'n ...in heel Europa. Alle wapens waarmee wordt geschoten komen uit Europa. Dus ik zou zeggen, Amerika de Vriende landen en de Mossad, dan is Gaddafi weg. Dank voor uw reactie Stam.nl, Goedemiddag. Terug goedemiddag. Om te beginnen, meneer Leerdamers, vind ik alle een uh, idioot. Maar goed, dat daar zeiden. Ik ben het er ook niet mee eens. Dat, wat moeten wij doen? Wat moet de, de wereldopinie uh, hierin doen? Er zitten zelf zat mensen, zat organisaties en regeringen bij... Die, waar het zelf van alles aan mankeert. Maar als we wat doen, dan is het de eigen mensen terughalen. En dat moeten we zelf doen. Niet onder een... een, een gewoon elk land wat daar zijn, zijn mensen heeft, Die moeten dat is het belangrijkste voor ons. En voor de rest moet je dit land het zelf uit laten vechten. Ze hebben hier 41 jaar de tijd voor gehad. Het is in 20 organisaties, heb ik begrepen... die, die, die wereldwijd, meestal buiten Libië, opstand voeren. Laat ze dat in het land zelf gaan doen. En dan nog... Wat moet je met zo'n zo zo wildemansmassa, wat moet daaruit voortkomen? Maar misschien, misschien is het een rare parallel. En parallellen zijn altijd ongelooflijk gevaarlijk. Dat weet ik heel goed. Maar uh, na, uh, in de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika ons ook niet aan zot overgelaten. Dat is een heel ander systeem. Uh, ik denk dat wij als Westerlingen hebben toch een heel ander levenspatroon... en andere opvattingen dan, dan deze mensen uit de woestijn. Je, als een kat in de oven jonkt, dan krijg je nog geen kadetjes. En ik, ik denk dat daar alles eigenlijk mee gezegd is. Wij, dat zijn geen Europeanen, het zijn geen Amerikanen. Nee, maar het zijn wel mensen die op dit moment onderdrukt worden... door een, uh, nou ja, zoals die kleurrijk bevestigen, een dolle dat hond. Is, dat is hun eigen systeem. Daar kunnen wij niets aan veranderen. Als wij daar binnenvallen en we gaan er daarna weg... Dan, dan keren ze weer gewoon terug. Kijk naar Afghanistan, kijk naar Irak. Dat, wat moeten wij daar als okay. Westerlingen die mensen onze, onze ideeën opbrengen? Dat werkt niet. Dank voor uw reactie. stand.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag met de Kars uit Apeldoorn... Ik schrik heel erg van deze vorige meneer, die kennelijk mensen die in een woestijn leven geen mensen vindt. Uh, en ik ben ook een beetje geschrokken van meneer Leurdijk, omdat hij met name begon over, uh, zeg maar even, de, of we er militairen naartoe moeten sturen. Ik denk toch een stuk simpeler, want het gaat er eigenlijk om dat de mensen daar een beetje het idee hebben dat er uh, mensen hier aan ze denken en met ze meeleven. Uh, in Egypte uh, kon dat via, dat omdat we de televisie konden volgen. Maar ik neem aan dat ook de mensen in, in, uh, uh, in uh... nou kom, ik ben de naam kwijt. Ik weet niet wat u zegt, het kan u niet het helpen. Het land, het land zelf. Libië. Precies, ja. dat de mensen in Libië ook telefoons hebben, mobieltjes. En dat ze ook uh, computers hebben. Nou ja, het, uh, het werkt snap... allemaal niet meer zo. Wat zegt u? Het werkt allemaal niet meer zo, met name computers niet. Maar dat is altijd iets waarmee je met die mensen in contact kunt treden. En ja. ik vond de opmerking van een van de eerste mensen. in ieder geval zorgen dat je op de plekken waar uh, al uh, zeg maar de opstandelingen zelf uh, het heft in handen hebben genomen. dus tegen Gaddafi ja. zijn. dat je daar gaat, dat je allerlei droppings doet: okay. voedsel, ja, uh, medicijnen, al dat soort dingen. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Dank u voor uw reactie, Dick Leurrijk van uh, Instituut Klingendaal. Uh, wat zien u op hun reacties? Nou ja, eigenlijk treft het mij vooral dat je ziet dat die discussies over dit soort zaken natuurlijk altijd langs hetzelfde patroon lopen. Of mensen zijn heel verontwaardigd en gaan buitengewoon kort door de bocht met het doen van allerlei voorstellen, waar overigens best een heel aantal heel aardige, heel interessante bij zaten. Ja, of, of je accepteert de situatie in de internationale diplomatieke verhoudingen zoals ik die heb uiteengezet, waarbij we nou eenmaal het de gelach moeten betalen dat we leven in een wereld... die weinig ruimte biedt voor dit soort verontwaardiging. Althans, in termen van, hoe, wat, wat moet je daar dan nou doen? Een van de bellen, die uh, maar... ook, eh, eigenlijk was een tweetrapsraket. De eerste bellen zei iedereen die wapens naar Libië wil brengen... die moet je hard aanpakken. Toen zijn andere bellen. Dat is gezellig. Nederland is een grote leverancier. Ja, ja nou ja, kijk, ook, ik denk dat uh, in dat debat van vanmiddag in de Tweede Kamer... ongetwijfeld de rol van Nederland aan de orde zal komen in dit verband. Dat, dat is onvermijdelijk. Wat is er allemaal naartoe gegaan? Nou, de details weet ik niet precies, maar... Uh, tanks, oude maar, tanks in die van ja, nou het Ja, maar kijk, maar dit is wel een situatie die in het kader van de Europese Unie... natuurlijk ook weer aan de orde gesteld moet worden. Nederland heeft daar een eigen verantwoordelijkheid. Dus terecht dat de Tweede Kamer daar dan over, over gaat praten. Maar als je praat in termen van een wapenboycott, een olieboycott... een handelsboycott, in wat voor, uh, wat voor zin ook... dan moet dat in een breder verband gebeuren... dan alleen uh, op basis van een Nederlands initiatief. Dus vooral bij voorkeur in het uh, verband van de Europese Unie... maar ook vooral in het kader van de VN. Beide niveaus zullen, zullen benaderd moeten worden. En van de luisteraars zei, bestaat er geen regel eigenlijk in VN-verband over wanneer wel of niet in te grijpen? We hebben regels genoeg. Er is bijvoorbeeld een van de laatste ideeën die heel, heel, heel veelvuldig besproken worden, ik zag het vanochtend ook weer in kranten, dat idee van die, van die responsibility to protect het, het, het, het idee dat als een, als een land zoals Libië niet in staat is of niet bereid is om het welzijn van de eigen onderdanen te, te, te, te garanderen, dan gaat die verantwoordelijkheid, die in de eerste plaats ligt bij de nationale regering gaat, als we daar vanzelf over naar de internationale gemeenschap. En dat zou dan de ruimte creëren inderdaad, om met militair eh, ingrijpen, eh, om tot militair ingrijp over te kunnen gaan. Andere verwijzen op het genocideverdrag. Um, maar dat zijn allemaal niet zulke makkelijke wegen die je, die je kunt bewandelen. En we moeten niet onderschatten de weerstand die er op het internationale diplomatieke niveau bestaat. om vergaande, vooral militaire maatregelen te nemen. Dat is, de eerste vrijste daarvoor is dat er op het niveau van de Veiligheidsraad politiek dieke overeenstemming moet bestaan tussen de vijf belangrijkste landen. En daarbij gaat het echt niet alleen maar om de positie van de Verenigde Staten. De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek. Ruim 1200 mensen hebben gereageerd op www.stamp.nl. 61% is het eens met de stelling, 39% is het niet eens met de stelling. Dick Leurrijk, VN-kennen van het Instituut Klingendal, hartelijk dank. Zometeen op deze zender. Dit is de dag. Als met Guterke, wat gaan we doen? Ja, wij gaan het hebben over de statenverkiezingen en uh, praten met Mirjam Sterk, Arie Slop. Zaten eerst in samen in de regering. Vorige regering nu niet. Nu voert de één oppositie tegen de ander. Houden ze nog een beetje van elkaar en op wat voor punten verschillen ze? Verder gaan we het hebben over iets wat heel erg in is: geweldloze communicatie. Pardon? Ja, geweldloze communicatie. Je mag niet eens meer iemand op zijn gezicht meppen? Nee, mag niet. Nee, je moet altijd een ik-boodschap geven en vertellen wat dingen met jou doen en op die manier communiceren. Nou, oh, ik ben benieuwd, ik... benieuwd of wij daar nog wat van kunnen gaan leren. En uh, verder gaan we praten met Jan Forstenbos over suicide en de media. Hoe moet een media verslag doen van suicide? Zometeen op deze zender Radio 1. Dit is de dag uh, na het uitgebreide NOS-journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Vrijdagavond van 7 tot 8, Manjaren. Alles maar dan ook alles over echte worst. Met smaakmeester Johannes van Dam. Worstmaker Samuel Levy en strenge worstmeester Stinisch Schouten. Luister naar Manjaren. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Peugeot 206+ Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 8.000 euro. Hé, 8.000 euro. Wat krijgen we nou? 8.400 euro. Jongens, het is iets wat piepje. 8.480 euro. Ha, ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl. Geen asfalt, maar natuur.